9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. Rusland heeft na maanden van aarzeling de Libische Overgangsraad erkend als wettige regering. Volgens waarnemers willen de Russen hun oliebelangen in Libië veiligstellen, nu aan de dictatuur van Gaddafi definitief een einde is gekomen. In een officiële verklaring zegt Rusland dat met belangstelling wordt uitgekeken naar de politieke en sociale hervormingen van de Overgangsraad.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 Het Maya-rijk strekte zich uit over delen van Midden-Amerika en Mexico. Een beschaving begon zo rond 1000 voor Christus en duurde tot 900 na Christus. De Mayas waren met name op het gebied van sterrenkunde en wiskunde hoog ontwikkeld. Het weer wisselen bewolkt met langs de noordkust een beetje regen. Vanmiddag flinke zonnige periode. Het blijft overal droog. Bij weinig wind wordt het 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. ANWB Verkeersinformatie. De meeste file staan in de regio Utrecht en in het zuiden van het land nu. Bijzonderheden zijn op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bijvoorbeeld... tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp. Er staat 4 kilometer file na een ongeluk, de weg is weer vrij. Geldt ook voor de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knopend Terbrechtseplein en Knopend Klein-Polderplein. Vijf kilometer daar door een ongeluk, ook daar is de weg weer vrij... A28, Zwolle richting Amersfoort, bij Leusden nog steeds 5 kilometer file. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Er staat tussen Moergestel en Oorschot 6 kilometer file.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 Ga naar Centraalbeheer.nl/slash zakelijk. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Oh, dag Frans, jij belt vast over de verhuizing wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Erkende verhuizers? Jij je ook al? Zorgeloos verhuizen, noem minder dan je denkt. Erkende verhuizers? Wat kost een erkende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 Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Els vader had dertig jaar lang het Nederlands record op de 200 meter in handen. En vannacht was daar opeens Daphne Schippers. Die rende harder in Zuid-Korea op het WK. We bellen zo even met Els vader, die haar record na al die tijd dus kwijt is. Benieuwd naar haar reactie. We gaan eerst naar Tripoli. Want terwijl er in Parijs de wereldleiders praten over hulp aan Libië, is er oneenigheid onder de zoons van Gaddafi. De ene zoon, Sadi, wil zich overgeven en de andere, Seif, roept Gaddafi strijders op om te vechten tot het allerlaatste moment. Correspondent Handjout Melissen vertelt hoe er in Tripoli wordt gereageerd op de verschillende meningen van de broers Gaddafi. Uh, zenuwachtig en ook lacherig, heb ik geconstateerd gisteren. Zenuwachtig omdat uh, ik was gisteren bij een uh, groot hotel waarbij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 Mensen uit het verleden ook. Hè. Dat, dat beperkt de toekomst van, van Libië. Dus ze willen er zo gauw mogelijk wel vanaf. Dus ja, of onderhandelingen. Of dan toch nog een, een laatste grote slag. Hoewel je kunt afvragen of dat, dat het de laatste is. Want er zijn nog een paar andere plaatsen. Uh, een paar Zuidoosten van uh, Tripoli. 100 kilometer hier vandaan. Waar uh, maar ook van gezegd dat Gaddafi daar zou zitten. Nou, dat weet natuurlijk niemand. En ook in het zuiden er zijn er nog wel plekken waar opstandelingen niet volledig de macht in handen hebben. Hans-Jap Melissen vanuit Libië, vanuit Tripoli. Meer nieuws over Libië vindt u op onze website nos.nl. En later hoort u uiteraard meer over die top voor steun voor Libië in Parijs vandaag. Dan naar die 200 meter gelopen op het WK in Zuid-Korea. Daphne Schippers heeft bij het WK in Daegu een nieuw Nederlands record gelopen op de 200. Een opmerkelijke prestatie, want dat oude record werd gelopen in de vorige eeuw. In 1981, 30 jaar geleden. Gelopen toen door Els vader. Liep de afstand in 22 en 81 seconden. Mevrouw Vader, welkom in de uitzending. Ja. Dankjewel. Wat vindt u ervan dat uh, u uit de boeken bent gelopen vannacht? Nou, ik vind het eigenlijk na 30 jaar wel een keertje tijd worden. Dus ik vind het erg leuk. Het heeft lang geduurd. Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Ja, ik denk toch een gebrek aan uh, goede sprinters uh, in Nederland. Ja, of, of u heeft heel erg hard gelopen destijds. Ja, er zitten natuurlijk altijd twee kanten aan. Je hebt hard gelopen enerzijds, maar ja, anderzijds, uh, het is wel 30 jaar geleden. Mevrouw Vader, in 81, toen u deze tijd liep, heeft, won u toen eigenlijk, de wedstrijd? Uh, ik dacht dat ik tweede werd. Oh. Uh, die Tsjechische... Uh, ik weet niet meer hoe ze heette, maar ik dacht dat ik tweede werd daar. Aha. En uh, had u toen... Ja, het was wel een goede tijd natuurlijk. Ja, het was wel een goede tijd, ja. ja. Maar, maar, en voor Nederlandse begrippen helemaal, had u dat gelijk door? Uh, nou, volgens mij toen ik op de klok keek uh, dat het echt zo hard ging. Uh. Of ook gewoon degene die uh, voor mij liep uh, de tijd. En, uh, ja, je voelt wel dat je hard loopt natuurlijk. Dat voelt Daphne Schippers vannacht waarschijnlijk ook. Bent u te vergelijken met haar? Of, of zij met u? Hoe kan ik beter zeggen? Um, nou, zij al bij sprinttijd denk ik dat zij wel een andere soort sprinter is dan ik. Ze dus is natuurlijk zevenkamster. Mm -hmm. Ze is heel atletisch. Ze uh, heeft uh, een, een, ja. een zeer gespierd lijf. Had, had u dat ook toen? Ja, dat ook. Maar ik ben gewoon, denk ik, veel korter dan zij is. En zij is natuurlijk ook zevenkamster, dus ze kan heel veel onderdelen goed. Dus ik denk dat het een enorm talent is. Uh, ja. ook gezien het feit dat ze niet uh, specifiek op uh, sprint heeft gericht. Ja. Hoe, hoe is het op die 200 meter? Is het daar zo lastig uh, de tijd te verbeteren? Is hij ook bij de internationale atleten niet zo heel veel verbeterd in de afgelopen 30 jaar? Uh, ik denk niet dat het heel veel verbeterd is. Maar dat is, heeft natuurlijk ook een andere grond. Ik liep met uh, Oost-Duitse doping oh, ja. uh, gebeuren... En, uh, Ze gingen toen in het algemeen wat harder. Ja, ja, en ook Florence Griffith, die natuurlijk daar waanzinnige tijden gelopen heeft. Er zijn er een aantal tijden, ja, dan weet ik niet of die nog wel uit de boeken komen. Maar ik denk niet dat die helemaal uh, nee, regulier gelopen zijn. Nee. Uh, dus uh, in die zin. Maar goed. In zijn algemeenheid gaat het natuurlijk wel vooruit als we gewoon naar zuivere tijden kijken. Stra en van een deel weten we natuurlijk ook van Oost-Duitsland dat dat uh, doping uh, is gebeurd. Hmm. Straks de halve finale voor uh, Daphne Schippers. Heeft u tips voor haar? Waar, wat kunt u haar meegeven voor zo dadelijk? Ja, gewoon rustig blijven en, en, uh, en gewoon ervoor gaan. Ja, er werd er ook gevraagd wat ze verwacht. Ze zegt, nou dat weet ik niet, ik ga gewoon hardlopen. Ja. Dat is het beste. Ja, gewoon hard lopen en ervan genieten, denk ik, uh, toch wel. Mm -hmm. Helpt het nog als je inderdaad zo'n goede tijd loopt in de, in de kwartfinales... op weg naar de halve finales? Kom je in een soort overwinningsroes en hou je het dan vol? Of kun je misschien dan nog harder? Uh, ja, dat zou goed kunnen. Je kan natuurlijk toch, toch dat je gewoon uh, zodanig in vorm bent... dat het gewoon uh, als vanzelf lijkt te gaan. En uh, ja, ik denk ook, ze heeft hier helemaal niks te verliezen. Hè? Dus uh, alleen maar te winnen. Nou. Dus heeft ze heeft het al heel goed gedaan en ze uh, is en nog 70. jong. En, uh, het is ja, geplaatst voor de Olympische Spelen. De hoofd onderdeel. Ze heeft zich gekwalificeerd. Dus ze heeft helemaal, veel, uh, helemaal niks te verliezen. Dus ik denk gewoon zo ontspannen mogelijk ervoor gaan. En dan denk ik dat ze gewoon nog een keer een record loopt. Wordt een mooie 200 meter straks voor Daphne Schippers. Ja, Mevrouw maar, Vader, hartelijk dank. Oké. Okay. Graag gedaan. Goedemorgen. Laten we maar eens eventjes uh, naar Zuid-Korea gaan. Want daar zit uh, Leo Haan, onze verslaggever bij het WK. Uh, Leon, um, we hoorden het mevrouw Vader zeggen: um, Daphne Schippers ja, ik, heeft, uh, heeft uh, niets te, vanuit, te verliezen. Ik heb de voorbeschouwing op die halve finale met uh, Daphne Schippers. Ja, Wat mij betreft, ik heb even iets meegekregen van het gesprek met Els vader. Is het vooral voor Daphne Schippers zaak om uh, ja, niet te verkrampen eigenlijk in, uh, in die race. Omdat ze zo graag zou willen, natuurlijk, het bereiken van die eindstrijd. De opgave is moeilijk. Nummers 1 en 2 plaatsen zich automatisch voor de finale. En dan komen de twee beste verliezers op basis van tijd erbij. Schippers zal starten vanuit baan 4. Dat is een goede baan, want in het midden heb je een aantal tegenstanders onder je... en heb je een aantal tegenstanders voor je en daar kun je je op richten. De belangrijkste concurrentie voor Schippers is die van Karen Stewart. Onder haar, de Jamaicaanse, heeft al veel sneller gelopen dan de Nederlandse. Is een goede doen. Was zesde in de 100 meter finale. En normaal gesproken een tikkeltje beter dan Schippers. Dat geldt ook voor de Amerikaanse Solomon. Die is de snelste geweest dit jaar in uh, wereld over 200 meter met 22,15. En ja... Misschien kan ze mee in het spoor van die Jamaicaanse en de Amerikaanse. En dan zou wellicht ze nog op basis van tijd door kunnen gaan tot de finale. Het zijn allemaal bespiegelingen. Het is in ieder geval één ding staat vast. Schippers zal optimaal moeten presteren om uiteindelijk die finale te bereiken op de 200 meter. En dat is dus een hele lastige opgave. Het zal heel bijzonder zijn, want er is nog nooit een Nederlandse atleet ingeslaagd. ...om bij de wereldkampioenschappen in een sprintfinale te geraken. Dus voor Schippers ligt er een taak en een uh, mogelijk bijzonderheidje later op deze avond. Nou, laten we het hopen voor Schippers. Een plek in de finale. Dat zou mooi zijn. Leon Haan vanuit Zuid-Korea. Dankjewel, Leon. Je koopt een nieuw huis en dan begint het. Dan komen de meerkosten en daar weten de aannemers wel raad mee. Hoort u zo dadelijk meer over. Eerste de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Ja, er staat nu nog 51 kilometer in totaal. Ehm... Uh, ja, dat is dus alweer een stuk minder dan net. Het dus gaat de goede kant op. Opvallend is op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen amersfoort vathorst en Amersfoort. Vijf kilometer file, dat uh, kwam door een ongeluk. De rechterrijstrook is nog steeds afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 9. Wie formeert de regering? Wie is het staatshoofd van ons land? En maakt het staatshoofd deel uit van de regering? Vrijwel alle partijen hebben uitgewerkte plannen gepresenteerd... om antwoord te geven op al die vragen. Vragen die steeds actueler worden met de naderende troonswisseling. Politiek wil duidelijkheid voordat prins willem-alexander de troon bestijgt. We gaan naar Den Haag naar politiek verslaggever Michiel Breedveld. want uh, Michiel later vanochtend komt Geert Wilders van ja. de PVV met zijn visie op de rol van de Oranje's in onze democratie. Wat belooft dat voor de Oranje's? Nou, niet veel goed zou je denken, want uh, ja, de Wilders heeft natuurlijk toch een wat moeizame relatie met ons uh, koningshuis. Breng maar even in herinnering de toespraak van prinses Maxima over de Nederlandse identiteit. Die heb ik niet gevonden, zei zij toen. Nou, Wilders deed dat af als prietpraat. Uh, ook de koningin die in haar kersttoespraken altijd uh, ja, de verbinding zoekt in de Nederlandse samenleving. En bijvoorbeeld pleiten voor grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Nou, volgens Wilders is dat allemaal multiculti-onzin. De PVV kwam in die tekst niet voor, maar volgens hem begreep iedereen wel op wie ze doelde namelijk op de PVV. Ja, en dan ook nog die moeizame formatie uh, vorige zomer, waarbij de koningin tegen alle adviezen van de partijen in toch weer Herman Tjenk Willink aanstelde. De vicepresident van de Raad van State. Een adviseur van uh, koningin Beatrix. En uh, ja, Wilders uh, betitelt hem als links-eurofiel-anti-PVV-mannetje. Ja, en met dat soort gedachten in... Uh... Het achterhoofd uh, vreest Den Haag voor toch een soort afrekening... met de oranjes later vanmorgen. Er zal niet veel uh, overblijven van uh, het koningshuisstatus van het uh, koningshuis. Michiel, het zal echt een ceremoniële functie worden. Ja, er is natuurlijk een hoop retoriek uh, bij Wilders. Hij heeft zelf altijd gezegd, we zijn voor het koningshuis. We zijn geen republikeinen, maar de majesteit in de regering... is ons een brug te ver. Hij heeft ook wel eens gezegd, uh, toen hij weer kritiek had op koningin Beatrix... als een haas uit de regering. En vandaag zal hij waarschijnlijk kiezen uh, niet... voor de snelle route, maar voor toch de langzame route, namelijk een grondswetswijziging waarbij dus het staatshoofd, in dit geval koningin Beatrix, geen deel meer uit zou maken van de regering, want officieel maakt zij dus deel uit van de regering en uh, ja, zal wil dus kiezen voor het ceremonieel koningschap. En ja, wat eigenlijk een beetje de hamvraag is, uh, is hij ook bereid om die centrale rol van het koningshuis, van de koningin, uh, uh, uit te schakelen als het gaat om de formatie? Want ik denk dat dat het meest haalbare punt is straks... Uh, mocht het tot een verandering komen voor de troonswisseling. Mm, ja, je hebt het over haalbaarheid. Want we ik ook een voorstel gezien van de PvdA. Ja. Ook daar willen ze het Koningshuis moderniseren en de macht inperken. Zijn er overeenkomsten of juist verschillen? Ja, nou ja, de PvdA uh, en samen dus nu met de PVV... waren eigenlijk de laatste partijen die kleur bekenden. Uh, als we even het veld aflopen, de VVD, CDA, SGP en ChristenUnie zeggen... van nou, het Koningshuis moet gewoon hè, de, de, de koning... Het staatshoofd uh, maakt deel uit van die regering. Kortom, blijft zoals het is. En dan hebben we aan de andere kant de SP, GroenLinks, D66 en de PVV, die zeggen van nou, uh, de koning uit de regering. En de Partij van de Arbeid zit daar eigenlijk tussenin, heeft altijd gepleit, toch, het is een meer een Republikeinse partij, altijd gepleit voor uh, die, uh, die koning uit de regering. Maar die hebben dus nu vrijdag een, een, een pleidooi gehouden voor ja, wat zij noemen de Republikeinse acceptatie van het Koningshuis. <lacht> ja, en zeggen. Dus, uh, ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Uh, Onderbouwd weliswaar uh, en uh, ja, ik kon me de opluchting bij premier Rutte ook wel uh, voorstellen die uh, uh, uh, toch blij was dat uh, nu geen meerderheid is voor de koning uit, het, uh, uit, het, uh, uit de regering. Nee, want dat de koning uit de regering, dat is dan uh, misschien een stap te ver. Zitten er wel voldoende overeenkomsten in al die verschillende uh, plannen en opvattingen om dat ze komen tot een verandering? Ja, het, het, het hangt erom. Kijk, waar veel partijen het wel over eens zijn... eigenlijk dat de Tweede Kamer zelf het initiatief zou moeten nemen... na de verkiezingen om tot een nieuwe regering te komen. Maar dat kunnen ze toch al? Dat kunnen ze al. Dat is al geregeld. En je zult zien dat ook daar straks... bij de behandeling begroting Algemene Zaken... we krijgen straks Prinsjesdag en dan de begrotingsbehandelingen... en Algemene Zaken, daar valt het Koningshuis onder... dat die discussie in volle hevigheid zal losbarsten. En ja, dan krijg je toch kinderzinnen over... ja, we willen het wel zelf doen, maar moet je dat dan gaan vastleggen? Uh, D66, GroenLinks, hebben altijd gezegd van... joh, bepaal nou bij uh, reglement van orde van de Tweede Kamer... dat de Tweede Kamer daar het initiatief toeneemt. Nu zegt de SP weer van... ja, maar als we over dit soort kleine regeltjes gaan, gaan, uh, gaan hannissen... dan doen wij niet mee. Dus het is zelfs maar de vraag of in de regels van de Tweede Kamer... dit soort dingen vastgelegd gaan worden. Ja, laat staan dat er een, een grote wijziging komt als een grots, grondswetswijziging... waarbij er een nieuwe rol voor het staatshoofd wordt bedacht. Een interessante discussie wacht ons... waarbij de mening van de PVV straks ook helemaal duidelijk wordt. Maar Michiel Breedveld ligt er al een tipje van de sluier op. We gaan door naar Australië. Hij is de Jesse James van Australië, Ned Kelly. Bekendste crimineel van Down Under. Maar voor sommigen ook een volksheld. Deze Bush Ranger is altijd tot de verbeelding blijven spreken. In 1970 speelde Mick Jagger de hoofdrol in een film over hem. In, in 2003 deed een andere acteur, Heath Ledger, dat nog eens over. The It can turn an man. Ned Kelly. Get him on. Into a legend. I'm not a shorter man, but if I do, so help me God. Nou, zijn stoffelijke resten, de resten van Ned Kelly... zijn nu aangetroffen in een massagraf in Australië. Um, en vraag zich dus nu af wat er met zijn overblijfselen moet gebeuren, uiteraard. Gaan we over praten met correspondent in Australië, Robert Portier. Uh, Robert, en volkshendel, een legende, hoorden we net in de trailer voorbij komen, uh, Maar was het niet eigenlijk een ordinaire boef? Ja, een beetje van beide eigenlijk. Hè. Kijk, het is zonder meer een schurk. Uh, iemand die gezocht werd voor de moord op drie politieagenten... die berucht was vanwege het uh, plegen van verschillende bankroven... maar tegelijkertijd ook een beetje een volksheld. Want uh, het was een zoon van een Ier, een Ierse gevangene... die was uh, uh, uitgewezen of veroordeeld om uh, naar Australië te gaan. En hij durfde toch mooi maar op te nemen tegen dat Engelse gezag... de koloniale overheerser... Uh, er is een verhaal bekend dat hij werd aangehouden omdat hij zou rijden op een gestolen paard. Dat hij de politieagent overmeesterde. Uh, vervolgens bij die agent op de rug klom en de politieagent ging bereiden. Nou ja, dat zijn natuurlijk uh, verhalen die hem niet geliefd maken bij de Engelse machthebbers. Maar die het uitstekend doen in de kroeg. Uh, na zijn dood werd hij verheerlijkt als een vrijheidsstrijder voor de oprichting van een republiek. Een afscheiding van die Engelse kolonie Australië. Uh, er werd ook beweerd dat hij een pamflet op zak had met een steunbetuiging aan die oprichting. En dat maakte hem een beetje tot een soort van Robin Hood-achtige schurk voor de Australiërs. Ja, en die twee films met Mick Jagger en met Heath Ledger... Ja, die zorgden er natuurlijk voor dat hij ja, goed te boek staat bij, bij de meeste Australiërs. Maar als hij zo bekend is, hoe komt het dan dat zijn stoffelijke resten nu pas zijn gevonden? Ja nou, dat komt omdat hij ja, wat jammerlijk aan zijn einde kwam. Uh, hij werd namelijk opgepakt door de politie en vervolgens opgehangen... en zijn lichaam verdween in een massagraf in de gevangenis... In uh, 1929 werden al die lichamen, en tenminste ik neem aan de skeletten, opgegraven, uh, in een ander graf ondergebracht. En dat is pas recent weer opengegaan. En via DNA-materiaal is uh, vast komen te staan dat het inderdaad gaat om de echte net. Nou, ze hebben nu een heel skelet, maar uh, de schedel ontbreekt nog. Hm. Net zonder het. Wat gaat er met de stoffelijke resten gebeuren? Ja, daar nou, is eigenlijk een klein relletje over aan het ontstaan. Want de overheid wil eigenlijk graag dat die resten worden tentoongesteld. Vanuit historisch perspectief is dat natuurlijk ook interessant. He, vergelijk het maar met, uh, met het veenmeisje van Ieder... dat in het Drents museum uh, is opgeslagen. Maar uh, de familie die wil er e echt helemaal niets van weten. He, ze vinden het middeleeuws, ze vinden het macabre. Uh, dus ja, er zal nog uh, flink moeten worden overlegd en onderhandeld... voor duidelijk is wat er met dat skelet gaat gebeuren. Wat er in ieder geval niet gaat gebeuren... Is uh, dat hij uh, tentoongesteld of begraven gaat worden op de plek waar hij uh, um, uh, uiteindelijk is opgepakt. Uh, want uh, zeg maar, ja, het zou natuurlijk een voorbeeld zijn van dat gebeurt er wat er uh, met je gebeurt er met je als je, je niet aan de wet houdt. Uh, maar ja, daarvan uh, vindt zelfs de overheid. Dat, dat misschien toch een brug te ver gaat. Robert Portier over Ned Kelly, bekendste crimineel... maar ook volksheld van Australië. Vijf minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nog even spreken over nieuwbouwwoningen. Want bouwers van die woningen verdienen nog steeds te veel geld... aan meerwerk bij dat soort huizen. Tot ergernis van veel kopers die zich volgens onderzoek... van de Vereniging Eigen Huis bekocht voelen. We hebben nu contact met Hans-André de Laporte... van de Vereniging Eigen Huis. Welkom in de uitzending. Waar rekenen de bouwers van die nieuwbouwwoningen uh, te veel geld voor? Ja, eigenlijk voor hele normale uh, voorzieningen, uh, dingen die mensen verwachten in een huis, waar ze verbaasd zijn dat het niet zo is. Een voorbeeld: um, in de jaren 70 nog werden stopcontacten midden op de wand uh, geplaatst, ongeveer een meter boven de vloer. Maar echt iedereen wil ze uh, laag hebben. Maar mm. nog steeds, zijn bouwers uh, rekenen ze 230 euro ongeveer voor het lager plaatsen van zo'n stopcontact. Een vaatwasaansluiting in de keuken is toch iets wat in geen huis hoort te ontbreken. Maar nog steeds betaal je daar een paar honderd euro voor. En dat is iets waar mensen zich bekocht door voelen. Vooral omdat ze die prijzen pa vaak pas horen nadat ze getekend hebben voor de koop van het huis. Want dit staat allemaal niet in de voorwaarden? Dit kunnen ze niet van tevoren zien aankomen, de kopers? Het zou wel zo moeten. Net zoals je een auto koopt, dat je de hele accessoire lijst van tevoren ziet en dat je tot op de euro je kunt bestellen wat je, wat je wil hebben. Mm. Zo is het bij een huis vaak niet zo. Niet altijd, maar in heel veel gevallen. We hebben al ruim 800 mensen gesproken. In heel veel gevallen krijgen mensen pas na, de, uh, na het zetten van een handtekening. de prijslijst voor, die, voor dat meerwerk. Nou, maar dat maar dat is dat dan niet iets wat je van tevoren gewoon moet vragen? En dan... nou ja, dat betekent niet voordat je dat hebt gekregen. Maar de bouwers zeggen vaak: ja, we zijn er nog mee bezig. En uh, het, het, is bijna, het, het, het komt ernaar, u krijgt het zo meteen. En euh, wij zeggen, accepteer dat niet, want euh, je zit er anders aan vast. Het is net zoals je een reis hebt geboekt en je komt op de plaats van bestemming aan. Je kan niet meer terug en daar hoor je opeens dat je in het hotel of in het vakantiehuis allerlei dingen extra moet gaan betalen. Maar als ik u dit hoor vertellen, dan klinkt dat wel als opzet. Heeft u vermoeden dat ze het expres die stopcontacten halverwege de muur zetten? Uh, dat laatste ja. Want uh, dat is al sinds de jaren zeventig niet meer uh, gebruikelijk. Dus er zit nog steeds iemand heel doelbewust op een, op een, op een tekening, het ontwerp van een huis... Uh, die, die, die stopcontacten hoog te zetten. Heeft dat, heet ik dat weet niet dat fraude dan? Heet dat niet fraude of oplichting? Nou, het, uh, het, het is in ieder geval... Uh, nee, zover weet ik, het zou ik niet willen gaan. Maar het is wel iets wat, um, uh, waarvan je heel erg bewust weet dat je uh, daarmee uh, via die meerwerkprijzen extra geld gaat verdienen. Want uh, het is nauwelijks meer werk, uh, het kost nauwelijks meer geld... terwijl de, de koper er wel een paar honderd euro per aansluiting voor, be voor betaalt. Hetzelfde, we hebben gewoon veel meer apparaten dan, uh, elektrische apparaten dan tien jaar geleden. Ja, dus we willen goed. meer stopcontacten hebben en daar betaal je uh, heel veel meer voor. En daar voelen mensen zich door bekocht. Maar u zegt, nu moet iedereen dat voor zich... Uh, uh... Ja, moet daar op gaan letten. Is het niet handiger om bijvoorbeeld bouwbesluit aan te passen... en te regelen dat er een aansluiting voor een vaatwasser hoort in zo'n huis... en dat die contact op een bepaald niveau hoort te zitten? Ja, dat zou kunnen. Um, dat, is, dat is niet zo. Um, het bouwbestuit geeft een heleboel uh, ruimte. Juist keukens en badkamers zitten er niet meer standaard in. Dat is op zich geen slechte zaak. Daar klagen mensen ook niet over, want dat willen ze graag zelf uitzoeken. In het verleden deed de bouwer dat en niemand uh, wilde vervolgens die keuken, dus die stond weer op de marktplaats. Ik, ik snap er um, niks van meneer Laporte. Het is een kopersmarkt. Het zit zo in het slop. De koper heeft toch de macht? Het accepteer je toch niet? En dat, uh, dat, zou, dat begrijpen wij ook niet. Dat juist in deze tijd bouwers uh, nog steeds niet uh, goed naar hun klanten luisteren. Het zijn natuurlijk niet alle bouwers. Maar er zijn al veel te veel die nog steeds denken van nou dan ga ik het huis uitkleden. Dus ik ga het steeds soberder aanbieden. En dan uh, via de achterdeur, uh, dus zo'n zo lijst met allerlei opties... die mensen eigenlijk al verwachten dat die in het huis zitten... ja laat je toch veel meer betalen. En, en, en dat zijn ook vaak hoofdprijzen. En wat wij zeggen tegen mensen is van... wees daar nou heel erg alert op. Want als je bijna 2000 euro moet betalen voor een tuimelraam op zolder... terwijl je uh, dat ook voor 400, 500 euro kan uh, krijgen... ja dan kan je dat misschien beter achteraf laten doen. En als je een handige neef hebt, dan zet hij ook nog wel een dubbel... ...stopcontact ergens waar de bouwer zegt, daar moet je bij mij 100 euro voor betalen. Want André Laporte van de vereniging Eigen Huis. Hartelijk dank voor uw uitleg. En een goedemorgen. En zo zijn we aan het tijd gekomen van het NOS uh, Radio 1 Eénvernaal voor deze ochtend. Morgen uiteraard weer vanaf de klok van zes. Um, nu door naar de collega's van de KRO's En Kokkeman. vertel, wat heb je in je programma zo? Dag Rara, goedemorgen. Als de overheid Nederlandse schepen niet kan beschermen tegen piraterij, dan moeten die reden staat zelf maar doen. Dus particuliere beveiliging aan boord. Pleidooi van um, professormeester Pieter van Vollehoven, die is voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. Hackers zeggen dat ze <coughs> pardon, het beste hebben voor hebben met de wereld. Nou, dat het zal best, maar niet bij elkaar. Want sinds kort wordt er een online loopgravenoorlog oorlog. En in Berlijn zijn ze buitengewoon nerveus aan het worden voor de komst van Geert Wilders komend weekend. Dat en meer. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst u het nieuws van half tien door Ad Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Inmiddels zijn er ruim 300.000 mensen met zo'n regeling. Het College voor Zorgverzekeraars gaat binnenkort met het ministerie praten om te kijken wat er aan te doen is. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft een goed boekjaar achter de rug. De winst van de op 1 na grootste verkoper van gedestilleerde dranken ter wereld steeg met 8% naar 1,9 miljard euro. Het concern bezit een groot aantal merken, waaronder Jameson en Malibu. En een Italiaanse politicus heeft in Zweden drie dagen in de cel gezeten... omdat hij op straat zijn zoontje een oorvijg had gegeven. Twee omstanders die hebben toen de politie gebeld. De man was op vakantie in Stockholm. Volgende week moet hij voor de rechter komen. En ik kan in Zweden twee jaar cel krijgen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staan nog 14 files, totale lengte 43 kilometer. Ik noem de bijzonderheden op de A4. Amsterdam-Den Haag tussen Roelervaar en Zween en dorp, 8 kilometer. A28 Zwolle-Amersfoort tussen amersfoort Vathorst en Amersfoort. 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan een file op de A59, Zonshil richting Os. Tussen Waalwijk-Oost en Nieuwkuik. Daar staat 3 kilometer file door een ongeluk. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nederlandse reders moeten hun schepen zelf kunnen verdedigen als de overheid de veiligheid niet kan garanderen, zegt professormeester Pieter van Vollehoven, de voorzitter van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie. Berlijn maakt zich op voor de komst van Geert Wilders. Nederland verontachtzaamt het belang van de toerisme-sector en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien, dit is KRO Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Delft. Biergigant Heineken presenteerde tegenvallende halfjaarscijfers. Intussen neemt het aantal lokale brouwerijtjes toe. Zo direct de bierpioniers. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De Nederlandse regering moet gewapende private beveiligers aan boord van schepen die onder de Koninkrijksvlag varen gewoon toestaan. Dat is het advies van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie aan de regering om Nederlandse reders beter te beschermen tegen piraterij. De voorzitter van die stichting is professor Meester Pieter van Vollehoven. Meneer van Vollehoven, goedemorgen. Dames en heren, goedemorgen. Goedemorgen. Mag dat zomaar? Nou, kijk eens, dus in principe hebben wij ontdekt, als je nog eens gaat kijken hoe dat zit met die verantwoordelijkheid van de overheid, dat de, het is de eindverantwoordelijkheid van de overheid om zijn burgers te beschermen. Ja. En ook is uh, absoluut internationaal uh, aanvaard dat het geweldsmonopolie uh, iets is, een onderdeel van de taak van de overheid. Ja. Dus de, de taak van de overheid, die kan, uh, kan nooit, eigenlijk om zijn burgers te beschermen, die eindverantwoordelijkheid kan nooit worden overgedragen. Nee. Maar die internationale verdragen uh, staan wel toe, dat als je die taak niet zelf uitvoert, dat je daar iemand voor inhuurt. Maar die eindverantwoordelijkheid blijft dan wel bij de overheid, dus net als militaire optreden in Irak of in Afghanistan of waar dan ook, ja. voor hun handelwijze blijft de overheid verantwoordelijk. En dat zou ook zijn als je een, een, een derde de subcontracten inschakelt. Maar onder contract van de overheid. Ja, dat betekent inderdaad ook met de kwaad bewapening. Hun hele handelen, doen en handelen, mag niet anders zijn dan als er militair aan boord zouden zijn. Dus er moeten stevige protocollen komen. De overheid zou hier de regie en de eindverantwoordelijkheid over hun en laten moeten dragen. Maar als de overheid zegt, ik heb nu te weinig mensen. En je moet me zes weken van tevoren bellen voordat ik mensen zou gaan sturen. Op een zeker moment dat probleem zou te omzeilen zijn. Dat je zegt, de overheid is niet in staat om zijn verantwoordelijkheid waar te maken. Schakel derde in. Ja. Maar nogmaals. De eindverantwoordelijkheid voor de inschakeling van die derde... die blijft volledig bij de verantwoordelijkheid van de overheid rusten. Ja, maar de overheid zegt nog iets anders. namelijk We hebben eigenlijk helemaal geen geld meer voor dat soort dingen... vanwege de bezuinigingen op defensie. Dus als we dan derde partijen moeten gaan inhuren... is daar dan toch ook geen geld voor? Ja, maar dan zou je kunnen zeggen bij die derde... dat wordt dan betaald door bewijzen van spreken door de Reders zelf. Dus dan gaat de rekening naar de Reders... maar ze opereren ja. onder de Nederlandse vlag... en dus ook onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering. Ja, in principe. Een, de, de, de taakuitoefening en de hele bewapening... Dat, dat blijft de verantwoordelijkheid van de overheid, ja. Dan moet je wel heel goed weten met wie je in zee gaat. Dat je daar nee, niet van is, die blackwater-achtige groepjes aan boord hebt. Ja, nee, dat, daar zitten natuurlijk risico's. Als, als, als, kijk, als de overheid zegt... ja, dat is de risicovol, dat kan ik niet waarmaken... dat is heel ingewikkeld. Dan, is het, dan hoef je ook niet meer te praten... van de overheid heeft te weinig geld... dan moeten ze gewoon die taak uitoefenen... want dan zijn ze wettelijk toe verplicht. Ja. Vindt u dat de Nederlandse regering zich te krampachtig opstelt... Eh, en aan de regels houdt waardoor de veiligheid van haar onderdanen op zee in gevaar komt? Nou, in principe zou je gewoon moeten zeggen... dat zij klagen erover. Als je ziet hoe het toegaat met de piraterij... dat je gewoon zegt, zonder bewapening kan je haast niet meer varen. En, en nu heeft de overheid dat ingezien kent alleen, de maatregelen die ze nemen zijn te beperkt. De schepen weten niet altijd waar ze naartoe gaan, waar ze terechtkomen. Je moet een, een, een te lange oproeptijd doen voordat je beveiliging krijgt. Dus als de overheid zegt, ja, in deze tijd van bezuiniging kan ik niet anders... dan kom je er wel op dat je andere maatregelen moet gaan treffen. Maar die gaan dan wel onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Ja. En als de consequenties qua protocollen dat de overheid zegt... ja, kan ik niet waarmaken, ja, dan moeten we extra geld geven... voor Defensie om hun taak te kunnen waarmaken. Ja, want dat is namelijk gewoon vastgelegd in de grondwet. Nou, nee, niet een in de grondwet, in de internationale verdragen. Europees verdrag van de rechten van de mensen... de internationale verdragen van de rechten van de mensen... waar is het erg vastgelegd. Ja, dus dan zegt u eigenlijk, jammer van de bezuinigingen dan... Uh, dit is gewoon een wettelijke plicht, hier ja. moet de Nederlandse overheid ja. aan voldoen. Ja, het is echt hun verantwoordelijkheid... om de leven van Nederlandse burgers te beschermen, is hun taak. Ja. Uh, als de Nederlandse regering in zee gaat met particuliere beveiligers... en het gaat mis, dus ze misdragen zich, hè, of... Uh, uh, ja. Uh, ze handelen in strijd met het internationale recht of ja. het internationale oorlog, zeg. Dat kan allemaal gebeuren natuurlijk op zee. Ja. Uh, is de Nederlandse regering daar dan ook verantwoordelijk voor? Ja, procent. Net zoals over hun eigen militairen. Ja. Want die eindverantwoordelijkheid, die, die, die, dat, die zit bij de overheid. Ja, dat is, dus net als ne, me, Nederlandse militairen zich zouden misdragen, zou dus, dat geldt dat precies dat de overheid de hoofdverantwoordelijk is, dat je de overheid moet je daarop aanspreken. Ja, dan zegt Hans Hille, de minister van Defensie. Nou, dan weet ik wel wie, wie uh, straks moet gaan hangen, dat ben ik. Ja, dat is het probleem. Dat geldt voor als je zijn eigen militair inschakelt. Als dat geldt voor als je zijn burger inschakelt, dat maakt niks uit eigenlijk. Ja. Nederlandse militairen zouden ook fouten kunnen maken. Ja. Dat is altijd natuurlijk. Dat moet je altijd onderzoeken. Dus dat moet, dat moet onderzocht worden. Hoe handelde het is opgetreden? Was het juist of was het niet juist? Ja. Of kan je dat de mensen niet toerekenen? Dat verandert eigenlijk niks. Ja. Nou uh, komt vanmiddag uh, de commissie Geweldsmonopolie en Piraterij... onder uh, leiding van uh, Jan de Wijkersloot... Uh, met haar advies over de wenselijkheid van de mogelijkheid van de inzet van particuliere beveiligers. Uh, en die komen uh, misschien wel met hetzelfde advies als u. Denkt u niet of niet? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik, dat, dat zou op een zeker moment uh, voor iedereen duidelijk zijn. Als er twee organisaties komen die met hetzelfde advies komen. Dan weet in ieder geval de overheid hoe de vork in de steel zit. Ja. Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat maakt het makkelijk. Als je weer twee verschillende adviezen hebt. Dan wordt dat lastig. Ja. Met andere woorden. Als het advies eensluidend is. Dan kunnen ze eigenlijk niet anders. Eigenlijk. Deze, de overheid moet dan gewoon beslissen. Nou, dan doen we het liever zelf, dan heb ik het beter in de hand. En dan moet ik gewoon zorgen dat die schepen uh, de voldoende bewapening hebben. Of je moet het overlaten aan anderen. Dan wordt het iets ingewikkelder. Maar dat lossen we allemaal op, dat ja. is allemaal geen probleem. Maar uh, zo zit het, het is eigenlijk vrij eenvoudig. Ja. <laughs> Hebt u dat ook al tegen minister Opstel en minister Hille gezegd? Nee, ik heb ze wel het, het, het advies gestuurd tot dat gisteren pas klaar was dichter. Maar dat zal, dat zal er zeker komen. Maar u kent beide heren goed, hè? Absoluut. Dus hoe zullen ze reageren, denkt u? Nou, ja, goed, euh, laten we zeggen... kijk, in de tijd van bezuiniging houdt de denken vaak op. Dan word je gewoon, zegt iedereen begint te zuchten, te heigen, te piepen. We zeggen, we hebben geen geld. Ja, dan moet je naar nou particulieren doen. En als je zegt, ja, vind ik vervelende consequenties. Ja, er is dan niks aan te doen. Dan moet je het weer zelf doen. Maar die eindverantwoordelijkheid, die is daar voor de overheid. Dus ja. uh, dat, uh, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Uw conclusie is inderdaad heel simpel. Het kan niet anders, want we zijn wettelijk verplicht. Dus het is ja, een of een, en, of een en, ander. Precies, of wat de reders gaan zeggen, nou dan los ik het zelf op wat het mag. Dan vlag ik uit naar een andere vlag. En dan, uh, dan uh, waar landen die dat ook inzien en die dat toestaan. Ja, u houdt van zeeën en u houdt van varen en u houdt ook van duiken. Gaat u mee eigenlijk bij zo'n eerste missie van zo'n be particuliere beveiligingsinstantie? Oh, geen. Als ik, als ik niet heel ziek hoor, want dat, dat kan ik toch wel helaas, dan uh, ga ik zeker een keer mee. Ja, om te kijken waar praat je over. Natuurlijk, want anders is het uh, gewoon van die kamergeleerden die allemaal goede dingen weten en, en nog dat nog nooit hebben meegemaakt. Dus als ze zeggen, ga naar mee, dan weet je precies waar je het over praat. en doe ik dat. Heel goed. Ik dank u zeer voor uw tijd. Het advies is helder en duidelijk. En het is uh, nu aan de ministers om daar iets mee te gaan doen. Fantastisch. Meneer Kokkman, het goed. U ook. En een fijne dag. De vraag van vandaag.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 in moeilijke situaties vaak de verkeerde beslissingen nemen... omdat ze niet meer gewend zijn handmatig te vliegen. Maar piloten worden toch op onverwachte situaties getraind in simula simulatoren, zou je zeggen. Steven Verhagen is de vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers... en die heeft natuurlijk het antwoord. De trainingsprogramma's hebben over het algemeen inzicht... dat er in de simulator die ongeveer vier tot vijf keer per jaar gedaan wordt... voor vliegers die eenmaal opgeleid zijn voor het type, waarbij... Uh... Bijvoorbeeld, uitval van motoren getraind wordt tot in den treuren. Vulkaanas die je tegen zou kunnen komen, complexe fouten in het elektrisch systeem, rookontwikkeling in de, in de cockpit, wegvallen van de cabinedruk, opereren in bergachtig terrein en lastige naderingsprocedures. Dat wordt, wordt allemaal getraind en uh, dit is zeker niet uh, uitputtend wat ik hier, uh, hier roep. De mate van uh, automatisering in de cockpit uh, uh, maakt juist dat dit soort trainingen daarvoor heel zinvol zijn. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Delft. Terug dus naar Harm van Attenveld. Dus dit zijn uw dochters? Ja, dat, uh, dat zijn mijn dochters. Uh, de oudste is Anouk en de jongste is Linde. Twee blonde meisjes. Grote foto aan de muur op een bedrijventerrein hier in Delft. Ben ik te gast bij Rolf Katten. En hij heeft hier een expert verpakkingsbedrijf. Maar hij is ook net een brouwerij begonnen. En die biertjes die u brouwt, die zijn genoemd naar uw dochters? Uh, de eerste twee biertjes wel. Ja, klopt. De blonde Anouk en uh, het linde biertje. Waarom ja. die namen? Ja, uh, we, we, we, ja, blonde biertjes, blonde meiden. Dus ja, de, de, de link uh, die was uh, gauw gelegd. De halfjaarscijfers van Heineken die vielen iets wat tegen. Maar het aantal lokale brouwerijtjes neemt toe. Er zijn er nu 112. De afgelopen drie maanden kwamen er volgens de Klein kwamen er vijf brouwerijtjes bij. En één van die brouwerijtjes is hier gevestigd in uh, de keuken van uh, ja, het uh, exportverpakkingsbedrijf ja. dat u bestiert. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Dit zijn twee van uw vrienden. Ja. Je ja, uh, hier de, de kindertekeningen aan de muur hangen. Het senseo op uh, het aanrecht. En u bent met een schroefboormachine... Een molen aan het bedienen. Wat gebeurt hier? Uh, we zijn nu aan het schoten. En dat uh, moet dadelijk in de brouwketel om het uh, bier te gaan brouwen. Dus. Wat bent u aan het schoten? Ja, het schoten dat noemen ze schroten. Je bent nu de mout en dergelijke aan het fijn maken. Zodat alles eruit kan komen op het moment dat het in het water gaat. En dan zou uh, ja, eigenlijk de basis voor het bier brouwen. We gaan we een halve meter naar links en dan staat hier een, een keteltje. Ja, ja, ja, dat is een mooie 20-liter brouwketel. Uh, die gebruiken wij. Uh, tot op heden, hè? ik bedoel, kleine browsertjes maken, veel proeven, leuke biertjes maken. En uh, nou dan straks gaan we een stapje verder uh, hey, over een tijdje. En dan pakken we een uh, wat grotere ketel, zodat we ook mensen om ons heen en de lokale horeca... ...kunnen gaan voorzien van bier. Ja, want u bent wel ambitieus. Maar voorlopig zitten we hier in een piepklein keukentje. dan gaat hier dat uh, geschoten spul, dat ja. fijngemalen spul gaat hierin. Dan moet het hier een tijdje op een um, temperatuur ja. liggen. Ja, en dat is uh, geschoten mout. Die gaat in de ketel. Die doorloopt een aantal stages. Uh, op, op verschillende temperaturen. En uh, dan wordt op het laatst nog even de, gekookt met de hop erbij... ...voor de bitterheid en de houdbaarheid van het bier. En dan uh, wordt hij afgekoeld en dan gaat hij uh, in een uh, lage vat met gist erbij. Zodat kan, hij uh, kan doorgisten tot een, uh, tot een heerlijk biertje. Ik ben eigenlijk meer benieuwd naar het eindresultaat. Um, ja. Ik doe hier even de gangkast open, want hier staat de voorraad. Drie kratjes, op de doppen is met viltstift een cijfer geschreven. Ja. Ja, dit is, dit is de oogst. <laughs> dit is alles wat er over is. Nee, dit is niet de oogst. over is. <laughs> ja. Ja, dit, dit gaan we ook bewaren. Dit zijn natuurlijk de eerste uh, drie brouwsels. Vier, uh, Even vier. De eerste vijf brouwsels. Uh, die flesjes willen wij bewaren uh, voor, uh, hè, voor later. Ja, wat, Want maar het, hoeveel, hoeveel vraag is dan naar uh, uw bier? Want ja, nu gaat het met 20 liter tegelijk. Ja. Ja. Nou, er is uh, wel degelijk vraag naar. Uh, we hebben afgelopen zondag op de bierbus gestaan in, uh, in Delft. Met onze blonde Anouk eh, op First. En daar was... Uh, de, de, ja, de, de horeca komt gewoon zelf bij je. Van, heb je al iets? Kan je al iets leveren op fles? Want er is vraag naar streekproducten aanwachtelijk ja, gemaakt. Ja. En daar speelt u en uw collega's... Uh, ja, en dat aantal collega's neemt een aantal toe, op in. Ja, nou, dat, dat is niet de opzet geweest. De opzet is geweest om weer... Een brouwerij in Delft te hebben, lekkere biertjes brouwen voor de Delvenaren. Net en als vroeger, want net als vroeger. de laatste brouwerij verdween uit Delft in. Nou, die sloot haar deuren in 1922, dat was de gekroonde P. En uh, ja, het is natuurlijk te, van de gekke dat er uh, al die tijd geen brouwerij is geweest. En in een historische stad als Delft. Ik bedoel, met zo'n bierbrouwhistorie... He, dat, dat, uh, we waren destijds de grootste samen met Haarlem. Haarlem net iets kleiner dan ons. De koperen kat. De droom van Ralf Katten die zijn bier de naam gaf van zijn dochters. Zei Harm van Attenveld. Straks Berlijn maakt zich op voor de komst van Geert Wilders. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1972... In the name of FIDE, the International Chess Federation, I proclaim Mr. Robert Fischer as the Chess Champion of the World. Ja, in september 1972 wordt de Amerikaan Bobby Fischer wereldkampioen Schaken. In het IJslandse Rijkjavik wint de Amerikaan de match of the century van de Rus Boris Spassky. De start van de tweekamp is tumultueus. De excentrieke Fischer verliest de eerste twee partijen en is dan plotseling niet meer in IJsland. Schaker-presentator Hans Beum volgt de wedstrijd op dat moment op de voet vanuit Rotterdam. Alle kranten en die stonden stond bol van de vraagtekens. En waar is die en durft hij niet en het is hem toch te veel geworden... En toen kwam hij uiteindelijk toch. En toen pas besloot ik om naar Reykjavik te gaan. Een ticket gekocht over een ticket naar New York. Want dat was goedkoper met een tussenlanding in Reykjavik. En uh, dat heb ik daar een beetje gesimuleerd. Alsof ik plotseling een uh, enorme last van uh, mijn maag had. Dus ben ik uitgestapt daar. Ik had een, een, een perskaartje van de voetbalclub Serxis Waar ik uh, ooit lid van uh, was. En daar had ik een foutje op een strategische plek geplakt. Ik denk van de trappen die IJslanders wel in en dat, dat, dat, dat gebeurde ook. De eerste nacht heb ik uh, geslapen in, in het openbare toilet uh, op de camping... die voor dat hele grote die, die sporthal uh, waar ze speelden was uh, neergezet. We had de koude oorlog tussen Amerika en Rusland. En dan nog eens een keer zo'n ultiem talent als visser... die het in zijn eentje opneemt tegen de hele wereld, tegen die Russische hegemonie. Dat maakte het zo bijzonder. Die laatste partij, de 21ste partij, en het eerste half uur kwam nog Spaski, nog Fischer. En zaten wij gewoon naar een leeg bord te kijken. En natuurlijk wel enorme spanning. En aangezien de partij al begonnen was, weliswaar zonder spelers, maar goed, de partij was begonnen. Mocht er ook niet meer ges uh, gesproken worden in de toernooizaal. Dus het was een hele maffe, filmische uh, situatie. En Toen kwam na een half uur Fischer uh, aanlopen. Smit maakt de envelop open. Doet, uh, z voert de zet uit die Spassky had afgegeven. Grijpt de microfoon en zegt, nu heb ik de volgende mededeling. Uh, Spassky heeft uh, telefonisch opgegeven. Ja, wij begonnen te applaudisseren. Ik stond helemaal voor aan het podium. Ik wilde het graag meemaken allemaal. En hij stond daar maar een beetje verdwaasd te kijken. Een beetje slungelachtig stond hij erbij. En, bij... en hij bleef maar staan. En juist omdat hij zo bleef staan... en als het ware niet een reactie gaf op dat applaus... bleef dat maar golven. Ik of... Je hebt tranen in je ogen als je, daar, als je daarbij was. S'nachts zat ik met Tim Krabé. Die was daar ook met twee mooie IJslandse dames. We hadden een flesje wodka. En ik zit daar met... Uh... Ik weet niet meer hoe ze heet, maar goed, met die, met die dame, die blonde. En ik zie ineens viesje met een uh, tennistas uh, de, de lift uitkomen. Dus ik loop naar hem toe en ik zie hem bij die draaideur staan. Hij ging altijd s'nachts tennissen en dan had hij de halve voor zich alleen. En toen liep ik naar hem toe en toen zei may I congratulate you. En toen zei hij, you may. Toen dacht ik van, oh, ik krijg nu pas toestemming. Dus toen zei ik weer van, nou, dan oké, okay, again, I congratulate you. Maar toen begreep hij kennelijk dat ik niet helemaal goed begreep wat hij bedoelde. Dus toen moesten we alle twee hartelijk lachen. Het Rijtje ik, was op dat moment even het centrum van de wereld. De herinneringen van Hans Beurman deze dag in 1972, die hele beruchte partij dus tussen Bobby Fischer en Boris Spassky. Good, van Daisy Kools. Het is 7 minuten voor 10, bijna, dames en heren. Geert Wilders begint werk te maken van zijn aspiraties om een Europese vrijheidsbeweging op te zetten. Dit weekende reist hij af naar Berlijn om daar zijn Duitse PVV-zusterpartij die vrijheid een steun in de rug te geven in de aanloop naar de verkiezingen op 18 september. Rob Zavelberg in Berlijn. Goedemorgen. Goedemorgen. En zitten ze daar in Berlijn uh, op te wachten? Maar ja, dat is uh, de vraag. Er is uh, plek voor zo'n uh, duizend mensen. Dus dat is een vrij volle uh, zaal. En uh, ja, die mensen die willen Geert Wilders zien. Maar er komen nog meer mensen, zoals bijvoorbeeld de bekende blogger uh, Robert Spencer van Jihad Watch. Die is bekend van de Amerikaanse Tea Party. En ook bijvoorbeeld een leraar uit Zwitserland, Oscar Freisinger van de SVP. Dat is de partij die daar de grootste is in Zwitserland. En ook bijvoorbeeld het minaretverbod er doorheen heeft gekregen. Dus, ja, ja, en het dat niet alleen. Hij heeft in Zwitserland voor ophef gezorgd als parlementslid... door de Turken te vergelijken met kakkerlakken die in hun eigen stront leven. Ja, dat is een vrij heftige uitspraak geweest die hij in een gedicht heeft gegeven... Gedaan. Dat gedicht werd geplaatst in een krant en uh, ja, dat is toch voor een heel veel uh, ophef uh, gezorgd. En ja, Daarom is het ook uh, niet helemaal onomstreden zeg maar, dat deze man nu uh, uitgerekend naar uh, Berlijn komt. Uh, de Duitsers zijn heel gevoelig voor dit soort dingen. Uh, dit wordt gezien als openlijk uh, racisme en zo. En, uh, vandaar uh, ja, dat, dat het nog te bezien valt uh, hoe deze bijeenkomst uh, moet worden uh, opgenomen. Ja, kijkt de, de, de politiek en de bevolking daar? Kijken die met uh, enige zorgen naar die bijeenkomst? Of kan het ze ja, ja. allemaal niet zoveel schelen? Eigenlijk niet. Kijk, het, het is de verkiezingstijd in, in Berlijn. Uh, op 18 uh, september wordt er een nieuwe gemeenteraad uh, gekozen in de stadstaat uh, Berlijn. Moet je dan zeggen. En uh, ja, volgens alle peilingen uh, zal, zal die nieuwe partij, de zusterpartij van, van Wilders, uh, niet over de kiesdrempel heen komen. Nee. De drempel ligt bij 5 En uh, ja, je hebt nog wat, wat neonatiepartijen, wat andere conservatieve partijen die ook het, uh, het deelstaatparlement in willen. Ja. En uh, ook de burgemeester heeft gezegd, ja, we kunnen het niet verhinderen. De sociaal-democratische burgemeester die zei dat, dat, uh, dat Wilders komt, maar erg blij mee zijn ze er niet. Nee. Is die bijeenkomst eigenlijk voor iedereen toegankelijk? Nou, dat is eigenlijk allemaal heel geheimzinnig. In die zin uh, dat ik bijvoorbeeld om uh, 7 uur zaterdagmorgen krijg ik een sms. Dan moet ik uh, gaan kijken waar die bijeenkomst plaatsvindt. Want het is nog geheim allemaal. En dan, uh, dan kun je daar naartoe. En dan uh, zijn er hele strenge veiligheidscontroles. Uh, uh, en dan wordt iedereen gescreend. En, en vooral ook, je moet dan... 100 euro uh, uh, meenemen om uh, naar binnen te komen... ...om Geert Wilders en zijn uh, ja, uh, andere gasten te zien. Ja, en dat vinden veel mensen uh, ja, veel te veel. De Duitsers willen niet betalen om een uh, politicus te zien. Um, maar in elk geval, de, ja, de nieuwe partij die moet zich ook financieren. Mm -hmm. En uh, Omdat er uh, waarschijnlijk zo weinig mensen op af zijn gekomen... Zijn nu, uh, ...is er nu besloten om de prijzen te verlagen... ...en dat je dan ook uh, aan de kassa mag betalen wat je wilt. Oh. Dus dat is, uh, laten we zeggen, een soort van devaluatie van het geheel... om maar te zorgen dat er wat volk op de been wordt gebracht. Ja, zo kun je dat inderdaad wel zien. Ik bedoel, het zou natuurlijk een slecht gezicht zijn... Uh, als er een nieuwe partij wordt opgericht en er zijn te weinig mensen binnen. Ja. En uh, ja, als je dan... Uh, dan wordt het een treurige ...mensen ook een beetje wegjaagt. Ja. Even naar de uh, politieke rijkwijter van deze partij. Want Wilders heeft dit uh, jaar eerder gezegd... dat hij graag in verschillende landen een anti islampartij zou willen opzetten. Verwacht daarmee 20% van de stemmen te kunnen halen. Zit dat er in Duitsland en in Berlijn in het bijzonder ook in? Nou, niet, in die zin, uh, in Berlijn uh, zeggen dus alle uh, politieke waarnemers van uh, dat lukt niet, maar... Um uh, dus het politieke spectrum zit potdicht. Anderzijds, het succes van bijvoorbeeld Tilo Sarrazin. die een uh, bekend boek schreef over uh, integratieproblemen bij Turken. Ja. heeft er uh, wel toe geleid dat men van mening is. dat er op termijn. Uh, wel 20% uh, in Duitsland uh, mogelijk een, een partij. een populistische anti-islaampartij uh, zou kunnen steunen. Maar ja. voorlopig, uh, je moet in dat uh, via alle de deelstaten doen. voorlopig zit dat uh, er uh, nog niet in. Laatste vraag, heel kort antwoord. Uh, komen er ook nog autonomen op de been? Met andere woorden, verwachten ze daar nog glazen met links, zal ik maar zeggen? Ja, die zullen er ook wel zijn, maar ik denk niet dat ze binnen kunnen komen. De politie zal natuurlijk hun oogje in het cel houden. En uh, ja, dus dat uh, het zal een kleine demonstratie zijn. Op Zavelberg vanuit Berlijn, ik dank je zeer. De overheid, dames en heren, ziet onvoldoende het belang van de groeisector, toerisme en computerhackers hackers richten, richten hun pijlen nu op elkaar. Dat zijn de onderwerpen. Voor het tweede half uur van Goedemorgen Nederland. Na de reclame in het nieuws van 10 uur tot zo.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 Dit is Radio 1.